Dit nee, is de enige avond dat ik eens wat dingen in huis kan halen. Dat heb je met dat vrijgezellenleven van ja. jou. Ja, braaf. Koes maar, koes maar. Daar heb ik er graag voor over. Ik moet er in die boekhandel nog een partijschrift uitzoeken. Weet je wat me nou de hele tijd niet loslaat? Nou? Vanmiddag, hè? Die jongen die er het stomste uitzag van het hele stel. Koos Schenkel? Ja. ja. Ik heb het gevoel dat die knaap het zwaar achter zijn elleboog heeft. Hoe bedoel je? Ik vond ze alle vier niet erg betrouwbaar. Ik weet het niet. Het is natuurlijk te vroeg om hem met wat dan ook in verband te brengen, maar ik heb zo'n idee. Kijk daar eens. Wat? Waar? Voor die brillenwinkel. Onze Turk! Verdomme, dat is het niet waar. Kom mee! Daar kan ik ze vlog. vanwege die boodschappen. Wacht even. Houd weg, meneer. Ik ben weg. Ga hè? Ik ben Ja, hij is naar de uitgang. Naar parkeertrein. Ik deze kant, jij die kant. Oké. Okay? In vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop. De werking: Tom van Beek. Regie: Hero Muller. Vandaag het derde deel. Zo. Alsjeblieft, de kogel. En? Nou, onze Turk mag van geluk spreken. haalt hij het? Hier, ik trouwens ook. Ja, ik dacht nog eens, zo komen de gaat hij weer. Maar eh, hij had zijn bliksem snel achter een auto laten vallen. Het is jammer dat hij nou niet gezien heeft wie de flinke schutter was. Hm. Ja, jammer, hè. Morgen, heren. <laughs> ja, ik dacht dat vorige gaatje is nou net dicht. Laat ik nou even voorzichtig weer. Ja, gelijk heb je. Zo, je bent al bij het ziekenhuis geweest, de griep? Ja, hij komt er weer bovenop, zegt de dokter. Een taaier, net als jij. Hm. Hij uh, heeft de kogel eruit gewordemd. Al onderzocht? Ja. Max heeft hem geïdentificeerd. Zelfde wapen als waarmee Handy Blijleven is doodverschotten. En dezelfde tactiek van dichtbij neerknallen. Maar Deze keer heeft hij net niet goed genoeg gericht. Nee. Nou, al met al, het ziet er naar uit dat die Turk inderdaad onze sleutelfiguur is. In ieder geval ongeveer het enige houvast dat we hebben. We je een stoel hebben? Leuk, ja, pak hem nog. Zet de zaak nog maar eens op een rijtje. Hè? Dat is altijd okay. goed aan het begin van een nieuwe dag. Hannie Blijleven, juffrouw van de sigarenwinkel... wordt zaterdagavond doodgeschoten in haar winkel. Juist de moord. De moord blijft onopgemerkt tot zondagavond. En dan wordt het lijk gevonden door een stel studenten. Frans Vals, Therise Molenkamp, Peter Thoreau. <laughs> Je hebt een kop als een ijzeren namen, ja. zeg. Ons. Die studenten waarschuwen de politie. En verder weten ze van niks. De ouders van die Frans gingen om met het slachtoffer. Frans noemde haar tante. Van hem weten we dat ze een eenzaam leven leiden... Dat ze hield van dieren en van kinderen. En verder weten we weinig over haar persoonlijk leven of interesses. Behalve dat ze altijd kankerde, hè? En dat ze uit jaloezie wel eens een rotstreek heeft uitgehaald. De mensen uit de buurt weten we niets. Ze had weinig vrienden. In haar fotoalbum staan alleen plaatjes van dieren. Behalve die ene foto waarop een man staat. Ja, onze Turk, Mahmed. Ja. De jongens uit dat obscure winkeltje aan de overkant herkennen die Turk als de man die die bewuste zaterdagavond bij Hannes winkeltje heeft rondgeschuild. En nog voordat we de man te pakken hebben, wordt hij neergeknald. Voor jullie ogen, mag ik wel zeggen. Dat mag je best zeggen, ja. En ja, nou, dan we wachten tot we hem kunnen verhoren. Van wie had Mag met die wagen gelinkt? Van een vrouw met wie je bevriend is. Meer dan bevriend, hoor, waarschijnlijk. Ze is uh, serveerster in het restaurant van het dierentuin. Strauisse dame, hè? heeft ondergedoken gezeten. Ja, alles draait om de vraag. Maar waarom? Waarom? Hij is illegaal. Zoals de vele buitenlanders. Die tante heeft hem onder de hoede genomen omdat hij zich wezenloos geschrokken was dat de politie belang in hem stelde. Hij is getipt door zijn vrienden in het pension waar hij woont. Als dat werkelijk de reden is waarom hij zich uit de voeten heeft gemaakt... is hij er zich dus helemaal niet van bewust dat hij iets belangrijks wist. Nee, het is te hopen dat hij zich nog iets weet te herinneren van week zaterdagavond. Als hij zich überhaupt nog iets weet te herinneren. Ja. In ieder geval is iemand anders, waarschijnlijk de moordenaar, er zich maar al te zeer van bewust dat hij iets belangrijks wist. De nood moet nogal hoog zijn geweest, want anders had die schutter wel een betere gelegenheid afgewacht dan daar op die drukke parkeerplaats te gaan zijn schieten. Op de koopavond nog wel. Ja. Je zou haast zeggen dat hij geweten heeft dat we achter de Turken aan zaten. Dat hebben we ook niet onder stoelen of banken gestoken. We hebben overal met die foto lopen leuren. Ja, dat is risico, hè. Die moet toch ergens beginnen. Wat denk jij van die minderbroeder? Die boetiekouder. Mhm. Uh -huh. Nee. Heeft er niks mee te maken. Volgens mij dan, hoor. Als het wel zo was, dan zou hij ons niet zelf op het spoor van die teruggezet hebben. we nou, alleen maar eens een kies op elkaar hoeven te houden. En er zou nooit iemand geweten hebben dat Magnet rond dat tijdstip van de moord door de kruisland heeft geschadeld. Misschien was hij bang dat een van de andere jongens iets zou zeggen. Ja. Die hadden het te ook gezien. <tus> ja. In dat geval was het zelfs heel slim om er zelf mee aan te komen. toch? Wat is dat? Te de denken dat we de moordenaar bijna gezien hebben. Tja, zijn de ooggetuigenverslagen van gisteravond al uitgetikt? Ja, hier. Ja. Nou, niks bijzonders hoor. Niemand heeft hem gezien als je het mij vraagt. Net zo min als wij. Kijk, natuurlijk wel een paar mensen die zeggen dat ze hem gezien hebben. Hè? Een uh, magere, het was een, weer een dikke of een kleine of een grote of een blonde of een zwarte ventje. je weet het wel. Tegenstrijdige mm -hmm. verklaring waar we niks van hebben. Gelukkig vinden ze gauw door de mand. Goed, De Griep, ja? jij gaat terug naar het ziekenhuis. En zodra je erbij mag, probeer je wat uit die magmaat los te krijgen. Ja, zeker. Dan gaan wij. Jager hier. Mm -mm. Ja. Mm -hmm. Ja, Ik ga vast, zodat ik wat weet, geef ik een belletje. Ook ja, okay. ja, dat is goed, ik hoor van je, hoor. Uh, dag. Nee, nee, nee, nee, er ging hier iemand weg. Mm -hmm. Nou, laten we maar even wachten beneden in de verhoorkamer. Ja, ik kom zo. Frans Valster is beneden. Die student die hij. Ja, ik ben benieuwd wat hij heeft. Geef hem mee, misschien. Dus als ik het goed begrijp, heeft het niets met de zaak te maken? De zaak? De moord op je voorblijven. Uh, ja, maar nou, nee. Ik geloof het niet tenminste. Waarom kom je dan mee? Nou ja, u bent de enige bij de politie die ik ken. En ik dacht... Jij dacht, ik vraag meteen maar naar de inspecteur. Ja. Ja, ja. Nou, wie je toch zitten, vertel maar eens van vooraf aan. Nou, hij, hij... is weg. Hij is al een paar dagen spoorloos. Die uh, Peter Toren is toch een van de jongens die bij jou was toen... Ja, toe, dat... toen waar ontdekte? Ja. ja. Ben je met hem bevriend? Nee, Nee, eigenlijk niet. Peter is altijd nogal op zichzelf. Hij, ik kreeg nooit goed hoogte van hem. Maar we zaten samen bij het studententoneel. En... Waar maak je je dan druk om, omdat hij weg is? Ja, weet u, ik maak me eigenlijk niet zo druk. Maar ja, wat nou, wat nou? Nou, de huishoudster, mevrouw Mulder. Ze leek helemaal overstuur. Ik belde op om een nieuwe afspraak te maken voor een repetitie. Wanneer maar... was dat? Gisteravond. Nou, mevrouw Mulder nam op. En ze zei dat hij er niet was. Maar ja, ze deed zo raar. En toen ben ik er maar even naartoe gegaan om te kijken. De huishoudster? Waren zijn ouders toch niet? Ja, die zijn er nooit. Zijn vader is altijd op zakenreis. En zijn moeder heeft vriendjes waar ze het hele jaar door vakantie mee viert. ja, Peter is een beetje opgevoed door die huishoudster. Goed, je bent er dus heen gegaan. En toen? Nou, mevrouw Mulder was in alle staten. Peter is sinds maandagavond niet meer thuis geweest. Is dat ongewoon? Blijft hij niet wel eens meer een paar dagen weg? Soms. Een nachtje. Maar nooit langer. Maar daar ging het eigenlijk niet eens om. Ze heeft een telefoongesprek afgeluisterd. En, en dat heeft haar zo bang gemaakt. Een telefoongesprek, meneer? Ja. Eh... Het moet zondagavond geweest zijn. En jullie waren zondagavond? Ja, toch? En, ja, dat hij was thuisgekomen van de repetitie. Ze hoorde hem op de gang en toen ze ging kijken was hij aan het bellen in de hal. Met wie? Dat wist ze niet. Ze heeft hem geen naam horen zeggen. Maar wel, hallo, ben jij het? Zegt, die rotzak zal het toch niet gedaan hebben? En toen, ja, je doet maar, ik trek me terug. En waarom maakt die vrouw zich daar zo druk om? Dat kan toch ook van alles slaan. Ja. Ze zei dat Peter de volgende dag verschrikkelijk zenuwachtig was geweest. Maandag dus. Nou, S'avonds is hij weggegaan en niet meer teruggekomen. Uh, zullen wij zelf eens even met die mevrouw Mulder gaan praten? Ja, dat is, is niet zo gek. Waarom heeft ze geen aangifte gedaan van vermissing? Ik geloof dat ze op het punt heeft gestaan, maar... Ja, ik, ik ben nog met haar gaan kijken bij de plas of hij daar soms zat. Bij de plas? Ja, daar heeft de familie een weekendhuisje. heeft Peter zijn vader in de tijd laten bouwen. Eigenlijk alleen voor zijn kinderen. Die zelden daar en zo. Kinderen? Heeft uh, Peter broertjes en zusjes? Eén zusje, ja. Maar die woont al een jaar of drie niet meer thuis. Die had ze wel bekeken, geloof ik. Ze is getrouwd met een Zuid-Amerikanen. Ze is in Brazilië gaan wonen. Bij mijn weten is ze nooit meer in Nederland terug geweest. Heeft Peter geld? Oh, ze barsten daar van de centen. Hij kan zich permitteren wat hij wil. Veel meer dan wij, in elk geval. Ik bedoel, ik moet rondkomen van een studiebeurs. Lisa ook. Maar Peter, die... Oh. Maar ik moet zeggen, hij is er niet gierig mee. Dat niet. Hij betaalt vaak voor ons. Een... En heeft hij een uh, eigen auto? Ja. Hoezo? Nee... Dan zou hij overal kunnen zitten. Herstel, check je schip Hollers even. En bel meteen de bankencentrale. Oké, okay. ik ben zo terug. Bankencentrale? Kijken of hij een bankrekening heeft en of hij deze week veel geld heeft opgenomen. Oh, ja, en dan kunt u zien of dat... Jij brengt dus die verdwijning helemaal niet in verband met wat er zaterdag is gebeurd... of met de ontdekking van zondag? Nou, nee, ja, ik weet niet. Dus... Goed, we zullen zien. <coughs> dat uh, weekendhuisje, waar is dat? In het Wilgebos, aan het Nieuwmeer. Vanaf de Grote Weg kijk je over het water heen, tegen de voorkant aan. Nou, het ziet er van buiten best leuk uit, maar binnen is de rotzooi. Wat kun je nog meer vertellen over Peter Toren? Ja, wat wilt u weten? Het... Ja, hij is niet zo goed. Ik bedoel, in zijn studie niet. Hij mist het ene tentamen naar het andere. Hij heeft er niet zoveel zin in, geloof ik. Maar ja, hij moet studeren voor zijn vader. Welke richting? Rechten. Ja. Je zei dat hij wel eens een nachtje wegbleef. Zeg ik dat? Ja, dat zei je. Hoe weet je dat? Heeft hij een vriendinnetje? Niet dat ik weet, nee. Ja, Het kan natuurlijk best. Ik vroeg, hoe weet je dat hij wel eens nachts wegbleef van huis? Ja, dat weet ik niet. Het zei de huishoudster. Zei ze ook wanneer hij bijvoorbeeld was weggebleven? Nee. Dat zullen we haar dan nog wel eens vragen. Waarom? Routine. Vertel eens, was Peter erg geschrokken toen jullie Honey Blijleven ontdekt hadden? Erger dan de anderen? Ja, daar heb ik niet zo erg op gelet. We waren natuurlijk allemaal een beetje in de waarde, dat snapt u wel. En Lisa Ik en begrijp Frouw... het, ja. ja, ja. Dus je weet het niet. Nee, nee. ik zou het niet kunnen zeggen, nee. Ik kende een, een zekere Jozef Minderbroeder. Jozef? Wie is dat? Die vent van dat boetiekje tegenover de sigarenwinkel. Oh, ja. Ja, daar dus zitten soms kort allemaal nieuwe jongens. Ja, ja dat dus weet ik niet. Maar waarom? Denkt u dat het iets met zijn verdwijning te maken ik is? Laat het vragen, dan maar aan ons over, hè. Zo. Hè? Nou, ja. We zullen ver moeten zoeken wanneer is dinsdagmorgen naar New York gevlogen. Zo, is beter naar Amerika. Ja. Zijn auto staat op het parkeerterrein voor langparkeerders. Maar wat gekker is, hij heeft geen bank- of girorekening en toch heeft hij zijn ticket contant betaald. En, wat vond je van mevrouw Mulder? Ja, hij zou ze. Nou, die van zei er al. Moedertje. Tja, ik heb zo'n idee dat ze zich niet voor niets dodelijk ongerust maakt. Waar zit je aan te denken? Dat hele verhaal van gisteren, hè? Dat, dat laat me niet los. Dat van die krant. Die, die serie overvallen op vrachtwagens. En die serie moorden op de jonge mensen. Ja, ik heb wat grondgeteleks, uh, maar niemand kan bevestigen dat er enig verband bestaat tussen de moorden en de overvallen. Eh, misschien... misschien bestaat er een verband tussen het haastige vertrek van meneer Peter Toren en die overvallen. Eh, misschien. Ja. Nou ja, het is maar een theorie hoor. Je hebt gehoord wat mevrouw Mulder zei. Ze wist zich precies te herinneren dat Peter de nacht van de 22 april niet thuis geweest was. En in die nacht is een van de overvallen gepleegd. Precies. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar... De chauffeur van de verdwenen wagen wist zich te herinneren... dat het jonge mensen waren die hem hadden aangevallen. Ja. Jij zit te denken aan een, uh, aan een jeugdbende of zo. Ja. Een goed georganiseerde jeugdbende. Ja. Geen van die vrachtwagens is ooit teruggevonden. Nou, moet je in dat kleine landje van ons toch wel... een verduveld goede organisatie hebben, wil je dat klaarspelen. Ja, ...jeugdbende die die wordt afgemaakt. Tenzij... Tenzij wat? Tenzij je maakt dat je wegkomt, zoals onze vriend Peter. Tja, het is een sluitend verhaal, al hebben we geen enkel aanknopingspunt. En en waar past Hannie Blijleven in deze theorie? Ze kan iets geweten hebben van een van die knapen. Het kan iets inzitten, ja. Maar ja, hoe kan een vrouw van vijftig die amper naar huis uitkomt... ...iets weten wat een ander niet weet? Misschien omdat ze slimmer was dan andere mensen. Tja, maar in elk geval niet slim genoeg. Anders zaten we nou niet met tegelijk. lijk. Uh, waar rij ik eigenlijk heen? Ik wil dat zomerhuisje wel eens zien aan het Nieuwe Meer. Wat een verrukkelijke stilte. Ja, leuk huisje. Tja. Als je geld hebt, dan kun je leven zoals de familie Toren leeft. Leuk hè? Vooral voor de kinderen. <laughs> je hebt wel weer gelijk. Natuurlijk, daar wordt voor betaald. Kom, laten we eens binnen gaan neuzen. Ja. De voordeur is dicht. Ja, nou, hier. De achterdeur is open. Kom maar. Maar wat een bende, zeg. Nou, zei het wel. Er is hier in geen jaren een bezem doorgehaald. Hier. Ja, ja. etensresten. Schimmel erop. Ja. Toch ziet het eruit of er kort geleden nog iemand geweest is. Ja. Frans en mevrouw Mulder. Nee, als is allemaal bedorven... ...behalve die appelstaart, die zien er nog redelijk fris uit. Peter Toren. In de nacht van maandag op dinsdag. Kan zijn. Kan zijn. Laten we maar eens verder kijken. Ja. <tus> Tjoe. Ook wel een puinhoop. Het is al doodzonde. Ja, iedereen heeft alles maar achter zich laten slingeren. Kranten? Hè? Ja? Nee. Een paar bladen allemaal van verleden jaar. Er is wat afgerookt hier, hè? Kijk eens. Hé. Hey. Wat is er? Bristol Players. Daar zitten peuken van Bristol Players tussen. Wat is er mee? Weet je wie die rookte? Nee. Anton Pietersen met twee S's. Bristol Players, zei Ja, een nieuw merk zijn het. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Er wordt nogal reclame voor gemaakt. Nee, nee, nee, nee, nee dat is niet, nee, nee, nee. Nee. Bij een van die overvallen langs de kant van de weg... is een half opgerookte sigaret gevonden in de berm. Bristol Players, ja, ik weet het zeker. Waarschijnlijk weggegooid toen ze we in actie kwamen. Nou, wie haalt er nou zo'n tijd uit? Ah Het zal toch niet de eerste keer zijn dat iemand erin stinkt door een weggegooide peuk? Ach, de halve wereld rookt ze tegenwoordig. Ik heb er de griep ook al mee gezien. Ach, weet je wat het rotte is van ons werk? Als je eenmaal een theorie hebt, dan probeer je daar alles in te passen. <laughs> Ja, de mensen moesten ons eens aan het werk zien. Als het allemaal achter de rug is, dan staat er een gelikt verhaal aan de krant... alsof we van het begin af aan recht op zijn afgestevend. Ja, maar al die losse eentjes, al die, die, die, die, die dode sporen... al die draadjes waar we al getrokken hebben en waaraan niets zat... Ja, mooie lyrische ontboezeming, vriend. Maar ook daar schieten we niets mee op. Nee. Nee, we kunnen beter die Pieters en onze vriend minder broeder wat nader aan de tand voelen. Dat kan wachten. Ik wil eerst die Frans Valster nog eens even spreken. En zijn vriendin Lisa. Die hebben op de avond van de moord zitten Britsje bij Anton en zijn vriendin Therese de Jacht. Ja, dat klopt. We hebben niks gehoord of gezien. Ja, daar hebben we al een verklaring over afgelegd. Of uh, denkt u soms. Wij dat geven er... we elkaar met ons vieren een mooi alibi voor het geval u mocht denken dat een van ons mevrouw Blijleven heeft doodgeschoten. Hoe laat bent u begonnen? Oh, Kaarten? Ja? Ik denk uur tien. Hè? Ja, kwart over ja. tien denk ik ja. Oh, Kun je je nog herinneren hoe het gegaan is? Ik bedoel, het spelverloop. Nou, nou, niet meer. nou, dat zou ik echt met geen mocht. Dat weet ik niet, hoor. Misschien kan ik jullie een handje helpen. Wie begon met geven? Oh, dat doet Therese altijd. Ja, maar ik ben bang dat dat het enige is dat ik nog weet. Ja, wacht eens. Wacht eens, ik geloof dat ze met klaver opende. Ja? Ja. Nou, toen noemde ik schoppen. Nou, toen had je meteen de dansen. Oh, danse. oh, ja, oh ja. ja, want Anton paste. En Therese kwaad? Ja, die speelt altijd met mes op tafel. Na de opening wilde ze weten wat Anton in handen had. Hij zei dat hij niet genoeg punten had om te bieden. Ja, Daar kan hij er razend mee maken. Ja. Want achteraf blijkt vaak dat zijn hand veel beter was dan hij geannonceerd had. Op die manier kom je nooit op een goed bod, zegt ze. Ja, achteraf bleek ze nog gelijk te hebben ook. Ja. Want Lisa en ik speelden tenslotte drie sans. Ja. Nou, toen kwam de aap uit de mouw. Anton bleek een vijfkaart met twee honneurs in ruiten te hebben. Nou, ze zagen kans die kleur helemaal uit te spelen. En wij gingen verachtig nog één down. Ja, ja, ja zo is het ongeveer gegaan. Ja, hè? Ja, geloof het wel. Ja. En het volgende spel? Nou, Anton heeft eerst een glas sherry ingeschonken om Therese weer in de humeur te krijgen. En toen hebben Frans en ik drie schoppen geboden. En ik heb gespeeld en ik ben één down gegaan. Ja, daarom weet ik ja, het nog. Ja, jij had je troeven niet goed geteld. Maar ja, dat overkomt iedereen wel eens. Hè? En toen? Uh, toen heb jij de mans gehaald. Ja, ja klopt. Nou, Met vijf ruiten, ja. als ik me goed herinner. Ja. En het volgende spel? zou zich... Je zit ons ja, altijd op de keel, hè? Nou, hè? Ja, Je begint er plezier in te krijgen, geloof ik. Ja, wij hoopten natuurlijk dat we de robber zouden halen bij het volgende spel. En, en dat is gelukt ook. ja. We kwamen Therese en Anton helemaal niet aan het spelen toe? Nee, in nee, het begin niet. Tot grote ergernis van Therese. Kijk, ze konden niet openen. En dat volgende spel hebben ze ons gedoubleerd en wij hebben het gemaakt. Dat was me wat. Wij hadden de robber. Zie je nou wel dat het niet zo moeilijk is om het allemaal terug te halen? Nee. Ja, dat is uw werk, hè? Mensen hun geheugen opfrissen. Ja, ja maar dat, dat, dat komt alleen maar omdat we de wind mee hadden, hoor. Dat gebeurt niet zo vaak, daarom onthoud je het. Ja. Blijft degene die zijn kaarten op tafel heeft gelegd ja. altijd zitten... terwijl zijn partner speelt? Hoe bedoelt u? Oh, ja, dat is natuurlijk wel volgens de regels, hoor. Maar wij staan wel eens op om intussen een kopje koffie in te schenken... of een, of een hapje klaar te maken in de keuken. Is dat die avond ook gebeurd? Dat is best mogelijk, ik weet niet meer zo precies weet jij nog, Frans? Ja, ik weet wel dat er op een gegeven moment een schaakkoekjes op tafel stond. Oh, ja. En later wat hapjes en zo. Ja. Grenst de keuken aan de kamer? Nee. nee, die is aan de overkant van de gang. Dus je kunt degene die in de keuken bezig is niet zien? Nee, je hoort zelfs niets vanuit de kamer. Het is zo'n groot huis. Ja, ik ken het. Begrijpt u wat ik bedoel? Wat? Nou. U, u bedoelt dat ieder van ons even naar de overkant gewit kan zijn... om tante Hannie dood te schieten? Fluitje van een zin, waar? Kom nou. Ik wil alleen maar zeggen dat een alibi wel eens minder waterdicht kan zijn dan het lijkt. Hoe ging het volgende spel? Nou ja, zeg, u kunt moeilijk van ons verwachten dat we de hele Britje avond gaan zitten reconstrueren, hè? Ik weet het niet meer. Denk maar eens goed na. Een Nee, Zij wilde natuurlijk. Nee, dank u. Ik rook niet. Rookte Peter Thor, hè? De, uh, de, de, de, de, de, ik weet niet. Nee. Nee, nee die rook niet. Peter? Nee, Nee. Nee, ik ook niet, dank u. Ze wilde natuurlijk een afnemen. nemen. Hm? Oh, ja. ja. Ja, dat is waar. Ja, Therese heeft klein, slim, geboden, geloof ik. En gemaakt? Pff, zij wel. Mag je er niet? Ach, mag je er niet, mag je er niet. Ze kan zo pinnig zijn. Het geeft wel als schrijvingen Maar ze zal het zo kwaad wel niet bedoelen, denk ik. Nou, ik bewonderde, hoor. Ja, ze roeide toch maar helemaal op er eentje. De jongen van en, en dan de zaken. Dat heeft Anton toch? Hm. Ja, dit doet alleen de administratie. Verder mag hij zich nergens mee bemoeien. Nee, Anton is een mooie jongen. En ze wil niet dat hij in de zaak komt bij al die dames, snapt u wel? Nou, natte hoofden met rollen zonder een droogkap werken nou niet bepaald erotisch, nou ja. zou ik. Moet u nog meer weten? Nee, dank je, zo is het wel genoeg. Maar houden jullie je wel te beschikken. En deze man heeft zomaar op u geschoten in het dinkelcentrum. Daar wil ik dan een beetje met u over praten. Die dokter heeft die kogel eruit gehaald. Hebt u de dader gezien? Nee? Een vergissing. U hoeft niet bang te zijn. We willen alleen maar weten of u de man kent die op u geschoten heeft. Ik heb hem niet gezien. U hebt hem niet gezien, goed, goed. We hebben u gezocht... Om... Ik heb niets niet gedaan. Nee, nee, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar kunt u ons iets vertellen over de 27 e april? Ik bedoel, afgelopen zaterdagavond. Toen bent u sigaretten gaan halen. Nee? Sigaretten? Ja? Ik niet weten. Nou, denk eens denk, goed na. Nou? Nou. Ja, ik weet het weer. Mooi, mooi. U bent naar de sigarenzaak op de hoek van de loskade en de kruisstraat gegaan. Daar hebt u aan de deur gedammeld... En naar binnen gekeken? Ja, dat is waar. Juist. En wat zag u toen? Niet Gewoon de winkel. Er was niemand. Brandende licht? Natuurlijk brandende licht. Anders had ik niet naar binnen gekeken. Ik dacht, de juffrouw is nog op. Want er brandende licht. Ja. Wat hebt u gedaan toen de juffrouw niet opendeed? Weggegaan. Een eindje verderop is een automaat. Daar heb ik een pakje zek getrokken. Ja. Hebt u iemand gezien toen u bij die winkel wegliep? Twee jongens bijvoorbeeld? Er waren nog veel mensen op straat toen. En hoe bent u toen weer teruggelopen naar huis? Teruglopen. Ja. Dezelfde weg teruggelopen. U bent dus weer langs de winkel van de juffrouw gekomen? Ja. Juist. Hoeveel tijd lag daartussen? Ik bedoel... Tussen het moment dat u aan de deur had gerammeld... en het ogenblik dat u de tweede keer langs de winkel kwam. Tien minuut, één kwartiertje. Mijn met kijken voor het raam van de fotowinkel. Voor fototucel, weet u wel. Ja, ja, ja, ja. Toen even op broek over de kade gestaan. Mooie maan. Hm. Toen terug. Hebt u misschien iemand uit de winkel zien komen? Of stond er misschien iemand voor de etalage? Of... Op de hoek van de Loskade. Veel mensen op straat. Er was muziek in de Frit. Frit. Frit. Frit. Zaak, ja, ja, ja. Dus er is u niets opgevallen. Nee. U kunt zich niets bijzonders herinneren. Nee. Nee. Goed, goed. Dank u. Dank u. Wacht eens. Ja, ja, wacht. Er is iemand op mijn voet gesprongen. Uw voet? Wat zegt u? Wat zegt u daar? Op mijn voet dat dit zeer. Ik heb een. Uh hier op mijn teen. Uh, uh. Extraof bezoelt u? En, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Extra. Ja hoe, ja, hoe Hoe ging dat? Waar, waar liep die man? Het was geen man. Hij liep niet. Wat vertel je me nou? Het was een jongen. Stuntjongen. Een jongen. Huh? Ja, ja, ja. Hij sprong ja. over de schutting op de kade. Ja. Hij sprong zo op mijn teen. Ik schreeuw. Geef hem klaar. Ja, wat gebeurde er toen? Hij reed weg, de hoek om de straat in. Hebt u gezien waar hij heen ging? Nee, mijn voet deed zeer. Aai, ah, meer met dansen van pijn. Kunt u die jongen beschrijven? Hoe zag hij eruit? Ik weet het niet. Donker daar. Mm -hmm. Hoe groot was hij? Veel kleiner dan ik. Kleiner? Hoe oud denkt u dat hij was? 16, Ouder dan 16? Nee. Een jongen, zoals de zoon van Michael. Tien ja. jaar. Kind. En die kwam over de schudding? Met een grote verraad. U hebt gehoord dat de uit de sigaarwinkel vermoord is, hè? Ja. Jammer. Zij was vriendelijk tegen mij. Met... Ja, ik moet nu gaan. Ik... Uh... U hebt ons goed geholpen. Tot ziens. Wat gebeurt er wat? mee, meneer? Ik ben hier illegaal. Ik zei u al, u hebt ons geweldig geholpen. Weet je wat, ik zal een goed woordje voor u doen. Dan komt alles best voor elkaar. Dank je wel, meneer. Ik was... Uh... Nee, nee, nee. Bang. Bang, niet zijn. Niet bang zijn. Hoeft u helemaal niet te zijn. Zorg maar dat ik heel goed mee bezig word. Hè? Ja, ja, ja, ja. Meneer heeft weer wat. Nou, daar hebben we iets aan, hoor. De moordenaar is dus een jongen van een jaar of tien. Als je nog eens wat hebt. Wacht eens. Ik denk dat ik weet wie die jongen is. Je weet wie die jongen is. Wat dan? Weet je nog, toen we terugkwamen uit die boutique van Minderbroeder... ...dat we toen langs de achtertuinen van de huizen aan de Kruisstraat gelopen hebben. Je hebt me er toen zelf op gewezen. Wat die... ...die die vuurdoorn... Precies. De hele achtergevel van de kapperszaak is ermee begroeid. Huh. En jij, herinner jij je nog Pietje? Je bedoelt dat zoontje van Therese? Met die vuile uh, handen? Ja, en niet alleen vuil, ook geschrampt. Ben je door een kat gekrapt, vroeg zijn moeder nog. Je bedoelt dat Joch heeft zich s'avonds uit het raam laten zakken. Ik ja, wel een stevig touw gebruikt hebben. En is naar de tabaksjuffrouw gegaan, uitgerekend op de avond van de moord. Ja, waarschijnlijk deed hij dat wel vaker. Voor voorbijleven hield van kinderen. Herinner je nog de, dat rolletje erop dat op tafel was? sluit als een busje. Hij ja. zit bij Hanni televisie te kijken. Er wordt gebeld. Hanny loopt naar voren. Even later een schot. Piet schrikt en vliegt over de schutting. Hij kan zelfs de moeder gezien hebben. En omdat hij bang was, heeft hij er tegen niemand iets van gezegd. Ga mee, dan zullen we het horen. Wat kan ik voor u doen? Is uw zoontje thuis, Pietje? Ja, wat is er? Heeft hij iets uitgehaald? Waar is hij? Op zijn kamer, denk ik. Wat wilt u van hem? Kunt u ons even de weg wijzen? Deze kant op. om zo de salon binnen te vallen. Tja, het spijt me mevrouw. En het feit dat u mijn zoon wilt spreken zonder dat u zegt waarover bevalt me ook al niet. U weet dat uw zoontje s'avonds wel eens uit het raam klimt. Wat zegt u? Dat is onmogelijk. Ach, dat zou pietje. Dus uh, dit zijn kamer? Ja. U hebt geen bezwaar als we hem daar een paar vragen over stellen. U kunt er rustig bij blijven. U denk toch niet dat... Mama? Zo, jongen. Oh? Huh? Vertel jij ons eens over zaterdagavond, toen je uit het raam bent geklommen om bij mevrouw Blijleven televisie te gaan kijken. Nou, ik ging wel eens meer naar haar toe. Nou, vertel ons dan maar eens precies wat al die avond is gebeurd. Hm? Krijg ik dan geen straf? Nou, ik zal wel een goed woordje voor je doen bij je moeder, hoor. Nou, vertel eerst maar eens. Nou, we zaten televisie te kijken. En toen werd er gebeld. Tante Hanni ging open doen. En toen hoorde ik een kanaal. Ik ging kijken, maar ik zeg tante Hannie niet meer. Wel, die man die wegliep. Wegliep? Waarheen? Weet ik weet niet. Naar de boetiek, denk ik. Naar de boetiek? Ja. Het was Koos Schenkel. U had geluisterd naar het derde deel van Achter het Net gevist. Een hoorspel in vier delen, geschreven door Jackie Lawrence Koop. Bewerking Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Erik Jager, Paul van der Lek. de Griep, Jan Barkus, Ben Herstal, Hans Veerman. Frans Valster, Kees Broos. Lisa Molenkamp, Martine Krefkeur, Keur. Murat Dogonjigit. Therese de Jacht, Bruni Heinke. En Pietje, haar zoon... Vincent Westbroek, technische realisatie Léon Dubois en Ad van de Ven, regie Hero Muller.